Vladimir, ben je met ons? Hallo? Ja, ik ben er nog. Hey, goeiedag. Hallo. Uh, we kennen allemaal Vladimir natuurlijk uh, van de Koerdische nieuwsite En uh, hij is een freelance journalist. Hij is nu in Kurdistan om Hij volgt een stage. En uh, hij schrijft artikelen voor Rudow.net. Uh, hoe is de situatie daar? Wat zijn je observaties, Vladimir? Ja, eh... Uh... Nee, nou ja, ik was net in een uh, muziekconcert. Uh, en er waren wat mensen die uh, Goran-slogans uh, roepen. Van wie? Ik, uh, van wie? Concert van, van wie? Concert van wie? Ja, gewoon die jongeren die Goran-slogans zaten. Die roepen af en toe Goran tussen het publiek door. Okay. Dus ik denk dat in Ardeel is er ook wel aanhang voor de Goran-lijst, denk ik. Oké. Okay. Terwijl veel mensen denken dat dat niet zo is. Wat, wat, zijn, en, wat, zijn, uh, wat denk je denk dat de prognose is? Wat denk je dat uh, Koerdistani-list zeg maar, sterk vertegenwoordigd? Of kunnen we zeggen dat het nek aan rek re race is met, uh, met Goran? Of is dat uitgesloten? Nou, tenminste ja, wat ze net zeggen is dat uh, Goran dit vooral sterk is in de gebieden waar Turk uh, vroeger sterk was. Daar zijn ze het, het sterkst. Maar in gebieden als Doehok is het heel erg moeilijk, denk ik, voor de Goran dit om stemmen te krijgen. Omdat daar ook de oppositie meer, die islamitische partij, is de islamitische Unie van Kurdistan. Koerdistan, die staat veel sterker dan de wijs denk ik. En in Ardiel, uh, denk ik, er zijn heel veel, vooral de taxichauffeurs hier... ...die zijn vooral pro-Goran en, en wat arme mensen. Dus ik denk dat in Ardiel krijgen ze ook wel een gedeelte van de stemmen. Maar ik denk over het algemeen dat de Goran al een goede oppositie in het parlement kan vormen. Dus dat het zeker rond de 20 tot 30 zetels of zoiets zal worden. Maar een absolute overmeerderheid, dat zal denk ik moeilijk worden voor de Goran-lijst. Ik denk toch dat de lijst toch wel... Uh, ook toch nog steeds een groot deel van de stemmen gaat halen. Toch wel. En waar, waar, waar baseer je dat op? Waar baseer je, wat je ziet op straat? Of waar baseer je dat op? Ja, het, het, is, het is natuurlijk heel moeilijk om, dat, om zoiets te voorspellen... ...omdat er in Koerdistan zijn er geen betrouwbare, betrouwbare enquêtes. Uh, uh, maar als je over het algemeen kijkt... ...volgens mij schreef Judith Neuring van trouw het ook al... ...tot waarschijnlijk toch Koerdistan wel, wel een meerderheid zal halen... ...maar tot de Goran-list gaat toch meer krijgen... Want als je met mensen van de dit praat, dan zeggen ze alleen ja, Goran krijgt misschien tussen de 1 en de 10 zetels. En ik heb met Mullah Bachtira gesproken van Puk en die had het dan over misschien tot en met 15 zetels, 17 zetels. Dus, maar in ieder geval van Koeristanis, wat hun zeggen, is natuurlijk niet waar. Dus het wordt sowieso meer dan, dan, dan 10. Dus het wordt sowieso, wordt, ja, sowieso 30%. Wat, maar als je kijkt in Sulamania, daar is, de, daar is de aanhang heel groot. Dus je kan sowieso verwachten tot in de Turkgebieden, waar ook veel zetels naartoe gaan tot ze daar in ieder geval een sterke vertegenwoordiging krijgen. Dus dan kunnen ze toch wel meer dan 30% halen... als ze geluk hebben. Okay. Maar in de hok is ze toch nog steeds sterk. sterk nou, we, hebben laatst, we hebben laatst in het Koerdisch... de Goraan-campagne-manager, zeg maar... Van, in, in de HOK gesproken. En die zegt... De, de grote verrassing van de verkiezingen... zullen jullie in de HOK zien. Dat Goran zelfs ook daar... heel veel stemmen, stemmen kan winnen... Of uh, gaat winnen, zegt hij, uh, in de hok. Uh, kun je ja. uh, je daar iets bij voorstellen? Of, of heb je mensen... Jij gaat morgen pas naar de hok, toch? Ja, ja maar eigenlijk wilde de hoofdredacteur van de kranten niet naar de hok laten gaan, want hij zei van ja, het is toch zeker tot de koers daar niet, hij daar wint. Maar ik, ik weet het niet, uh, het is natuurlijk als de hokjes zijn algemeen bekend om heel erg pro barsani te zijn. En de oppositie is daar eigenlijk meer altijd die kier toe geweest. Dus ik krijg toch steeds meer, ja, toch wat idee tot Goran is vooral in de putgebieden sterker is. Okay. Dan, dan, dan, uh, dan. Ik zou meer verwachten tot dan die die vier partijlijst van hervorming en uh, hervorming en reconstructie tot die meer stemmen kunnen krijgen in de hok dan bijvoorbeeld uh, eigenlijk Goran, of, Goran. of of de Kurdistan uh, reform movement van die uh, Barzani. Die van Abdul maar die ja. Abdul. Moussaouer, ja. ja. Ja, hij heeft hij, hij een goede positie volgens mij in de hoogte. Dus hij, hij zou wel ook hoge stem krijgen. Maar Goran is dat, kan ik moeilijk zeggen, ook omdat ik er nog niet ben geweest. Dus. Ja, ja, en hoe, hoe ja. zie jij de, de, de, de algemene stemming? Is het gespannen daar, de situatie in Erbil? Of jij was een Soleimani? Heb je iets gemerkt van spanningen? Ja, in Sulemania weet iedereen dat daar spanningen zijn en botsingen tussen, uh, tussen de politie maar en... Maar heb je zelf meegemaakt? En, heb je zelf, zelf iets worden. meegemaakt? Heb je zelf iets meegemaakt? Zelf iets meegemaakt? Nou, het enige dat in Erbil op straat is dat die mensen de, de posters weghalen van, van de oppositie vooral. Maar in Erbil is het heel erg rustig, want Change uh, List uh, zegt dus dat zij dus liever uh, rustig blijven in, in Erbil... ...omdat het anders misschien gevaarlijk kan zijn voor hun aanhangers. En zij zeggen zelf dat ze bang zijn uh, tot, ze, tot uh, aanhangers dus uh, belaagd worden. Maar aan de andere kant denk ik ook dat uh, in Sulmania, tot niet alleen uh, geweld komt van de Koerdistani-lijst, ...maar dat ook Goran-supporters zo, uh, zo enthousiast zijn dat ze ook wel eens tot dingen overgaan die niet, niet horen. Want een vriend van mij die... Uh, had verteld in, dat in Coria uh, in was uh, um, volgens mij een generaal van de Peshmerga. En de Goran supporter die uh, schoot eerst de, de Koerische leiderschappen uit. En dat vond hij niet erg. Maar op een gegeven moment begon die Peshmerga uit te, uh, uit te zijn gestorven. En toen hebben ze hem toch, uh, is, het, is die Goran supporter volgens mij aan elkaar geslagen door de Peshmerga. Dus ik denk toch dat hij wel heel, goede, heel veel spanningen ziet. Heel veel spanningen denk ik toch. Oké. Okay. En, en ja, uh, nou, is volgens dat... mij ik heb gehoord dat. Uh... Pardon? Wat? Ja, ga verder. Sorry, wat zei je? Nee, nee, ga verder. Wat wou je zeggen. Nou ja, het is... nou ja in ieder geval, ik heb gehoord dat uh, op woensdag tot dan de verkiezingscampagne moeten stoppen ofzo. Ik weet niet of dat zeker zo is. En uh, twee dagen tijdens de verkiezingen, twee dagen voor de verkiezingen, kan niemand Koerdistan uit. En ze gaan waarschijnlijk ook uh, het verkeer aanbieden. Dus dat zeggen we ook wel tot ze toch wel mogelijk rekening houden met met, met, uh, met spanningen. Ongeregeld. Met de verkiezingsresultaten. Oké. Okay. Ja, dat is misschien toch wel iets verwachten. Ja, en, en hoe zie jij, wat, hoe zie jij de, de internationale pre, uh, pers? Is er daar echt grote aanwezigheid? Is daar grote belangstelling voor? Want tot nu toe is er echt uh, relatief gewoon weinig berichten daarover. Uh, sporadisch hier en daar wat. Maar uh, merk jij zelf veel, heel veel aanwezigheid ja. van buitenlandse journalisten? Nou ja, ik heb zelf samengewerkt met een fotograaf van, uh, van de Franse krant Le Monde. Maar het is over het algemeen het is uh, de med internationale media meer geïnteresseerd in het conflict met Baghdad en de eh uh, uh, ja. Er is nu eens een... Um, ja, maar de uh, New York Times is uh, journalist van Awenne, Die gaat freelancen voor de New York Times over de verkiezingen. In Arbil en Slomania volgens mij. En er is een journalist van... Uh, de, er is nu, uh, gisteren is een uh, crew van de BBC aangekomen in Koerdistan. Dus het is, hiervoor hebben ze helemaal geen aandacht gegeven, maar ik denk misschien tot in de aanloop, dat een paar dagen net voor verkiezingen, zullen wel die journalisten proberen uh, iets te gaan schrijven. Alleen het zal voor hun wel moeilijker worden omdat nu al die lijsten druk bezig zijn om stemmen te krijgen en niet om met de internationale media te praten. Oké, okay, en hoe zie dus, uh, jij... Uh, Heb jij mensen gesproken, het gewone volk? Uh, hoe, is, hoe is de stemming onder de ge het gewone volk? Uh, zijn ze daar enthousiast? Ja. Uh, zien ze daar verandering? Uh, uh, is, is er veel uh, aanhang naar, naar nieuwe lijsten? Is, hoe, hoe zie jij dat? Uh, nee, ja, ik heb gehoord dat uh, in Erbil de, heel veel uh, steun is voor die islamitische lijst ook. Um, gewoon onder de gewone studenten en zo en, en de bevolking, omdat Erbil wat conservatiever is. Uh, maar als je, wat ik dan net al zei, als je met taxichauffeurs praat, om een van de redenen zijn heel en heel erg boos op de regering. Dus heel veel van hun stemmen uh, allemaal op de op de Maar voor de rest is er ook nog gewoon, ja, er is ook nog steeds aanhang voor de voor de hier in Erbil. Dus dus het zal wel spannend gaan worden wat de verkiezingsresultaten gaan worden. Oké. Okay. Dus het is een uh. beetje, maar de een bevolking zei, sommigen zijn boos dat ze uh, geen hulp krijgen uh, van de overheid. Uh, en omdat er ook corruptie is. En dus bijvoorbeeld de Kurdistanilijst. Dus iemand van de Kurdistanilijst uh, die rijdt met een limousine door de, door de, door de straten van uh, Iskandstraat. Dat is een straat waar heel veel mensen eten en zo. En er wonen ook veel arme mensen. En ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg positief voor de Kurdistanilijst. Want dan denken die arme mensen ook van, ja, wat is dit dan nou weer? Zo'n rijk iemand die zichzelf te showen. Ja, dat is gewoon in de verkeerde ke ja, het is, het is keel gevallen. Ja, want, want ik heb gewoon het met taxichauffeurs ook veel gesproken. En, en de ene steun steunt dan weer Goran-lijst en de ene keer weer in lijst dus, Het is, dus, uh, is geen pijl op te trekken. Het is geen pijl. Ja, op ook te omdat trekken. ik natuurlijk veel meer met interviews bezig ben. Ja, ja, ja, ja. Ik ga in de laatste dagen uh, iets meer uh, op de straten, omdat toch geen enkele politicus dan kan, kan interviewen. Die zijn toch allemaal druk bezig. Oké. Okay. Dus. Oké. Okay, en uh, heb jij iets gemerkt? Uh, in het conflict met Baghdad, zeg maar, is daar enige eh, tekens van, van, van spanningen met Arabieren ofzo, Arabieren die in Koerdistan zijn, is daar enige, enige sprake van? Nee, nee, nee, nee. nee. Er, zijn, er zijn ook Iraakse Arabische soldaten hier in mijn hotel en uh, de, de, de Arabieren die hier komen, die, die zijn meestal op vakantie meer, dus... Ik denk niet dat die daar ja, echt mee bezig zijn. Nee, ik heb wel met een Arabier gesproken, maar die was dan toevallig van de communistische partij. En die zit al langer in Koerdistan. En die was kritisch over de Koerdische overheid. Maar die, zit bij een, die werkt hier bij de communistische partij. En die woont in Nederland. Dus dat is representatief. Ik denk tot, dat bij deze verkiezingen spelen toch wel meer de uh, interne uh, aangelegenheden. Corruptie, elektriciteit, voorzieningen. We hadden vorige verkiezingen, dat ging toch meer over de relaties met Dagda. Dus daarom is deze verkiezing zo speciaal, omdat het eigenlijk alleen om Koerdistan gaat en niet om het buitenland. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Uh, zijn er ook Nederlanders, uh, behalve jezelf en uh, Judith Neuring, andere Nederlanders daar aanwezig in, uh, in het gebied? Of andere van, vanuit andere kranten uh... of andere mediabedrijven? Nou, nee, ja... Ik... Ik, ik, uh, ik heb gehoord dat er volgens mij iemand van het Financieel Dagblad er is. Uh, en voor de rest, uh, ja, Judith Neuring heb je, maar... Ik, ik heb niet echt gehoord van veel Nederlandse journalisten of, of Nederlanders. Ja, je hebt wat Nederlanders die hier al wonen. En je hebt heel veel Nederlandse koeren die terug zijn gekomen voor de verkiezingen... om, om, uh, om, om, om, om lijsten te helpen. Zowel van de Koerdistanilijsten als van de... Van het checklist ja. Bijvoorbeeld volgens mij Safi Malakara van Goran. Die, is ook, uh, die heeft ook een Nederlands paspoort bijvoorbeeld. Maar er zijn ook wel veel Koeren die gewoon uit het buitenland komen... om, uh, om de mensen hier te helpen met hun campagne. Ik ken ook voor de Koeristaninist in Doel... iemand die ook uit Nederland speciaal terugkomt weer... om voor de Koeristaninist te werken. Maar gewoon echt Nederlanders... ja, misschien de observators. Ik weet wel tot de Nederlandse uh, ambassadeur in Bagdad... of ja. Consul, die komt waarschijnlijk... Uh, die komt... een van deze dagen komt die, gaat die Erbil en Slemani bezoeken. Net voor de verkiezingen. Oké. Okay, maar ja. voor de rest... Uh, Weinig Nederlandse dat, aanwezigheid. De, ook de Nederlandse kranten. Sorry? Weinig Nederlandse aanwezigheid tot zover. Nee, nee. Ik denk niet echt veel. Okay. Maar misschien, ik kan het natuurlijk niet moeilijk, uh, moeilijk zeggen. Misschien in andere gebieden. of. Uh, maar er, zijn niet, er komen in ieder geval veel internationale observatoren, zeggen ze. Dus bijna alle partijen zeggen tot er geen verkiezingsvrouw komt. Ook de uh, change list. Oké, okay, dat is mooi. Dus iedereen heeft de vertrouwen in tot, tot het eerlijk gaat. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Dat hopen we, want uh, wat, dat kan echt tot, uh, tot serieuze spanningen of, of uh, tot serieuze geweld leiden. Dat, dat denk ik, tenminste. Dus uh, dat is een goed hoop. Als, als ja, echt... ja, ja, ik heb gesproken met iemand. Uh, zijn vader is van de Saints de List. Hij is een kandidaat in uh, champs En hij zei van ja, in het begin was hij bang dat er geweld zou komen, uh, omdat er misschien dan verkiezingsfraude zou kunnen zijn. En uh, iemand van die pro-Kurdistanilisten die was, die was bang tot, tot, tot het uh, voor problemen zou zorgen als, niet, als de verkiezingen niet gemonitord zouden worden door internationale observatoren. Omdat het dan misschien zouden kunnen zeggen van ja, de verkiezingen zijn niet eerlijk, bla bla bla. En eigenlijk zeggen ze allemaal uh, tot het gewoon uh, waarschijnlijk gewoon goed gaat verlopen, omdat er gewoon zoveel internationale observatoren zijn tot het bijna niet kan. En ook omdat tijdens deze verkiezingen, in tegenstelling tot de vorige verkiezingen, zijn er veel meer oppositiepartijen. En ook die oppositiepartijen die sturen allemaal hun eigen mensen naar de verkiezingsbureau. Dus het is heel erg moeilijk voor, voor, voor, voor de dominerende twee partijen om bijvoorbeeld fraude te gaan plegen waarschijnlijk. Omdat het gewoon zo gaat. Maar wat natuurlijk wel zo is dat ze wel zeggen is dat bepaalde mensen uh, geld krijgen. Om op een bepaalde lijst te zijn geruchten daarover. Dat mensen geld krijgen om op bijvoorbeeld de Koerdistanin lijst te stemmen. En, en eigenlijk maar de, de change is bijvoorbeeld, die belooft mensen ook trouwens. Uh, want ik heb ook bijvoorbeeld met een Turk meegesproken die heeft geen geld van Barzani gekregen en die zegt die heeft nu beloften gekregen van de Change uh, tot hij als de Change uh, zetels behaalt tot dan de Change hem uh, geld gaat geven of een baan of zoiets dus is eigenlijk ook aan de andere kant is het ook een beetje zo er heel is, veel beloftes. Is, is ja denk je is, is dit ook uh, zeg maar bevestigd omdat ja de geruchtenmachine is, is heel sterk aan de gang uh, er wordt gewoon heel weinig vertaald natuurlijk maar omdat ik zelf Koerisch lees uh, uh, ...is gewoon vaak, wordt heel ja, erg ik, elkaar zwart gemaakt. Wel, tot ik denk wel is ja, wel. Ik denk sowieso dat de Kurdistanen is, die heeft zoveel geld tot zijn beschikking. Dus die, die gebruiken het echt wel het geld dat ze hebben, gebruiken ze wel om, om meer aanhang te krijgen. Dus, ik heb zelfs gehoord, ja, dat zijn ook geruchten, dat ze in uh, Sulemania... Uh, ...dus proberen mensen die ouder Peshmerga's of mensen van Ashiret dus geld te geven om op hun te sterren. Ja, dat zijn geruchten die ik natuurlijk niet kan bevestigen. dus... Uh, ja, ja, ja. En hoe zie jij de, de, de presidentskandidaten, kandidaten voor de presidentschap van, van de regio Koeristan? Uh, zie jij echt, nou, echt ja. iemand, een serieuze kandidaat? Hoe, uh, je hebt mensen gesproken. Hoe zie jij dat er iemand is die echt serieuze... Uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, ja, de... Is er echt serieuze dat, uh, competitie dat, uh... met Masoud Barzani? Ik denk het niet, want zelfs de Gesinlist, uh, die, die neemt de presidentsverkiezingen niet serieus. Dat heeft uh, Mohamed Toefiek van Cinchwist gezegd. Hij is de tweede man van de veranwendersheid. Hij zegt dus dat er niet echt, uh, ja, er is niet echt een serieuze uh, tegenhanger van, van van president Barzani. Uh, het probleem is dat heel veel van die kandidaten die komen of uit, uit het buitenland, zoals ik ken op Mira Delhi. En andere ja, die zijn ook weer niet echt heel erg bekend. Behalve dan de hallo de hallo Ibrahim, die is dan wel bekend. Probeert. maar ja, die maar als is Thermen, bekend. Bergen, toch, dat. Ja, als, als de oppositie. Als ze als, als, als, als, als, als als die verkiezingen wel zouden serieus nemen, de presidentiële verkiezingen. dan zouden Chainslist wel hebben gezegd van. we steunen bijvoorbeeld een van de kandidaten. Maar ze weten al waarschijnlijk dat dat niet goed zal aflopen. en dus, nou, dat Barzani waarschijnlijk wint. Nou, nou, nou. Nou, weet je wat ze doen? Ik heb laatst een houlaatje gelezen. Eh, dat de euh, Goran-lijst. Mm -hmm. en, en de lijst van de vier partijen. Uh, ze, gaan, ze hebben met elkaar overlegd om hun uh, steun aan een van die presidentskandidaat te geven. De meest uh, kanshebbende. En de geruchten gaan ah. rond, ik denk het, het is, uh, ja. tussen die twee het ja. meest. Uh, tussen Hallo en tussen Kamal Miraudeli. En ik denk Kamal Miraudeli heeft ja. het meeste kans. Omdat uh, ja, uh, toch ja. Hallo Ibrahim Ahmed is de, de schoonzoon van Jalal Talabani. En, en, en dat maakt... Zijn zaak gewoon zwakker omdat, omdat hij toch een beetje gelinkt is aan de, uh, de, de, zeg maar de politieke establishment uh, van, van iraks koeristan dus, dus dat uh, ja. is, is nog niet helemaal uh, 100% dat zij geen, geen president uh, steunen. Dat, dat kan zeg maar tot de laatste okay. dagen dan veranderen. Nou ja, eerst, eerst, uh, eerst zeiden ze dat omdat, uh, omdat dat zij in het parlement, zij willen dat de president verkozen wordt door het parlement en niet via verkiezing. Dat was de argumentatie. Maar misschien... Uh, maar ik weet niet of Halati... Uh, Halati heeft goede contacten met die, met die lijst. Dus misschien is dat zo. Nee, ja, Halati hoort. meestal is wel inderdaad contacten. goed op de hoogte. Uh, er zijn, zeggen ze, dat er grote verrassingen komen. Vanuit beide lijsten. Dat uh, beide lijsten hebben grote verrassingen. Ja. En dus uh, hou ons op de hoogte. Uh, dames en heren, jullie kunnen... Allemaal uh, Vladimir volgen via Twitter. Hij uh, uh, post regelmatig op Twitter zijn, uh, zijn observaties en, uh, en zijn bevindingen in Iraks-Koeristan. Uh, wil je nog iets laatst uh, zeggen, Vladimir? Uh, nog iets toevoegen? Nou ja, je kan me gewoon volgen op Twitter. En, uh, en, uh, misschien moet je maar nog een keer bellen, maar... De verkiezingen zijn op zaterdag al, dus ik denk niet dat je nog een uitzending hebt. Dus nou, ik heb wel worden. zaterdag een uitzending, dat wel. We gaan heel veel mensen in Koeristan bellen, ik hoop dat ik jou ook kan bereiken tot die tijd. Maar zondag, dus de dag daarna, ga Zo. ik jou absoluut bellen. En ja. dan uh, wil ik uh, graag een, een, een goed verslag hiervan. En uh, jouw bevindingen. En, ja, en... want dan is het zeker hoe alles is. Want nu is het voornamelijk speculaties is het probleem. En elke krant die zegt wat anders. Want elke krant heeft toch een politiek standpunt vaak. Of het nou onafhankelijk is, is of, of uh, afhankelijk. Dus dat is een probleem hier in Koerdistan denk ik toch. Of de media steunt de uh, veranderingslijst, de oppositie. Of ze steunen de Koerdistani-lijst. Dus dat is heel erg uh, lastig. Oké. Okay. Voor de verslaggeving. Oké, okay. goed. Maar goed, dan lekker uh, ik zondag gedaan. Prima, dank je. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Oké, okay, goeie. goeie. Goeie. volgende keer. Hoi, hoi. Hoi. RADIO IKURDONIA